Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Israël wordt opnieuw door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. De betogers zijn ontevreden over de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt. Ook vinden ze dat premier Netanyahu moet aftreden vanwege de corruptiezaak waarin hij verwikkeld is. Epicentrum van de demonstratie is de Amtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. Daar zijn volgens de politie ruim 10.000 mensen op de been. Maar er staan ook honderden demonstranten bij zijn privéverblijf aan de kust. In Berlijn lijken de betogers nu toch naar huis te gaan. Duizenden mensen demonstreerden vandaag tegen de coronamaatregelen. De Duitse politie zegt dat er op het hoogtepunt 17.000 mensen op de been waren. Volgens de organisatie waren het er veel meer, ongeveer een miljoen. Ze hielden geen afstand en droegen geen mondkapjes. Tegen de organisatie is aangifte gedaan. De politie kondigde aan in te grijpen als de betogers niet zouden vertrekken... maar deed dat nauwelijks. Wel werden her en der mensen weggedragen. De politie heeft een eind gemaakt aan een evenement in Apeldoorn... waar onderling te weinig afstand zou zijn gehouden. Op het zogeheten terrasfestival kwamen naar schatting enkele honderden mensen af. Ze zijn vanavond naar huis gestuurd. Het festival zou het hele weekend zijn... maar het is niet duidelijk of het morgen nog een vervolg krijgt. Een Spitfire-vliegtuig met daarop duizenden namen van zorgmedewerkers... is vanmiddag over twintig ziekenhuizen in Groot-Brittannië gevlogen... als bijzondere dankbetuiging voor alle zorgmedewerkers. Op de vleugels stond met grote letters bedankt NHS. Met de actie willen de initiatiefnemers geld ophalen voor de NHS... de gratis gezondheidszorg in het land. Het weer: vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het snel af tot een graad of 15. Morgen breekt de zon geregeld door, maar er kan ook verspreid over het land een bui ontstaan. Met maximaal 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg is het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Sure. sure. on stronger now. It's coming on stronger now. And all of a sudden, you're away. Come on, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, come get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. Everybody, get your hands up. the radio show.